Embar Brandsen met het NOS-Journaal. Het OM wil weten of de man die wordt verdacht van afpersing van de familie De Mol zijn dementie kan simuleren. Morgen is er een regiezitting en zal justitie het oproepen van deskundigen bespreken. De rechter bepaalde vorige maand dat de 70-jarige verdachte Dirk M vrijkomt, omdat hij leidt aan een ernstige vorm van dementie. Artselde verklaart dat zijn gezondheid achteruit gaat als hij vast blijft zitten. Reizigersorganisatie Rover heeft kritiek op voorzitter van Torenburg... van de parlementaire enquêtecommissie FIRA. Die zei vorige week dat er bijna 11 miljard euro gemeenschapsgeld is... verjubeld met de hoge snelheidstrein. Voorzitter Kruid van Rover noemt die uitspraak onzuiver. Hij vindt dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen de kosten die gemaakt zijn voor de aanleg van de lijn en de aanschaf van de Italiaanse treinen. Dat laatste was volgens de rovervoorzitter wel weggegooid geld. De treinen hebben de NS 80 miljoen euro gekost. De eigenaar van de auto die gisteren betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Rosmalen heeft zich gemeld bij de politie. De politie onderzoekt of hij gisteren tijdens het ongeluk achter het stuur zat. Bij de botsing kwam een vrouw van 78 om het leven. Een man van 80 raakte zwaar gewond. De gevechten in Jemen zijn na het aflopen van het tijdelijke staakt het vuren weer in alle hevigheid losgebarsten. In de hoofdstad Sanaa zou het vrij rustig zijn gebleven, maar op andere plekken in het land wordt weer volop gevochten. Zo heeft de door Saoedi-Arabië geleide coalitie onder meer het presidentieel paleis in de havenstad Aden gebombardeerd. Het paleis was ingenomen door de Shaïdische Houthi-rebellen. Het weer vanuit het westen en noordwesten gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Maastricht is pas vanavond aan de beurt. Daar wordt het vanmiddag nog zo'n 20 graden. Langs de oostkust is het slechts 12 graden. Morgen en woensdag enkele buien afgewisseld met zon. Het wordt dan 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-show. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 van Lelystad naar Emmeloord staat tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk 4 kilometer.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 Je weet niet wat je ziet. Ik ga helemaal mee met de tijd. Dit kan niet meer wat ik nou doe. Heeft u Virginia Woolf gezien? Dat is Rood Kapje vergeleken bij mijn stuk. Wat ik eigenlijk... Het is het zedeloze leven van een laps meisje. Meisje uit Lapland. het Lapland. Het is verschrikkelijk hoor. Het is nog erger dan Jan. Ik kan nou niet zo over maar volgend jaar zal ik het zien. Het doek gaat open, zegt, stuk speelt in Lapland. stuk speelt in Lapland. Dan zie je op het toneel zie je allemaal lappen. En een paar hele vieze lappen erbij. Een hele vieze lappen. Allemaal smeerlappen erop. Hè? Allemaal smeerlappen staan op één grote rij. Eén grote smeerlapperij.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 Lies waiting silently for me. Homeward bound. Wish I was oh, homeward bound. Now. Home. Where my thoughts are scaping home. Where my music's playing home. Where my love lies waiting silently for me. Silently. Ja, wat een applaus voor Simon de Garfunkel, dat was het uh, concert Het concert in uh, het beroemde Park, Central Park in New York. Ja, wat leuk is om te melden, ik was uh, een paar weken geleden slechts op uh, nou, een meter dertig afstand van, uh, van Art Garfunkel, nog uh, <laughs> toch wel een belevenis en de man heeft nog steeds zo'n mooie zwoele engelstem. stem. Uh, het is uh, kwart over één, luisteraars. En uh, dan bijna een half minuutje. En uh, dan uh, op, de, uh, op de maandag... dan hebben wij altijd contact met een hele beroemde man uit Zandvoort. Hoor uh, <laughs> hem lachen. <laughs> <laughs> Dank u. <laughs> Want, uh, dames en heren, luisteraars... Joop geeft ons hoop, Joop, toch? Ja, ja, ja. ja. Ja, ja, ja, ja. Daar spreek je mee. Nou Joop. Hallo ja, Joop. Goedemiddag Dolly. Welkom in de uitzending. Goedemiddag ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, Joop. Joop, ja. ik vind het wel zo gepast dat je dit interview, eh, wat door uh, duizenden mensen in Zandvoort op dit moment wordt beluisterd, dat je dat met Dolly gaat voeren. Ja, nou, dat is een goede <lacht> zaak. Dat, uh, uh, Dolly heeft uh, toch al, altijd al een plaatsje in mijn hart gekregen. Oh, he, he, jaren. He, he. <lacht> nou, ik ga naar huis. Dat is wederzijds hoor, Joop. <lacht> <lacht> goed, goed, <lacht> goed. We gingen naar de evenementen, geloof ik. Want als het ja, goed is, ja, ja, ja, ja. er was natuurlijk het afgelopen weekend heel veel te doen. En als ik me niet vergis, ben jij bij toch behoorlijk wat evenementen aanwezig geweest. Ja, zeker, zeker, ja. Zeker, zeker. Vertel eens, wat heb je allemaal meegemaakt en hoe heb je het ondervonden? Nou, vrijdagavond was het tweede optreden oh. van BB en de Soulmates in Café Nus. Ja. En dat was nu wel goed gekozen. De vorige keer was het een beetje, een beetje jammer. Uh, die datum was niet correct, niet goed gekozen. Want uh, op dat moment vierde Café Vierste zoveeljarig bestaan. Och, en ja. daar stond gewoon uh, een paar honderd man bij de deur. Nou, ja. Dat is er ook weer overdreven, maar zeker honderd man. Ja. En um, Dus uh, ja, dan hebben de anderen gewoon wat minder te doen. Dat is maar jammer. Deze keer was het goed. Het was uitstekend uh, geregeld. Nee. In de pauzes was er een dj die de hele tent op stof kon zetten. En er waren heel veel mensen gekomen... om uh, van, de, uh, van de, de muziek van Bibi en de Soulmates te genieten. Zeg, dus, uh, Joop, de... Joop, Joop. Joop ja. ja, ik onderbreek je toch even. Want die dj... Dat, uh, ja. dat, dat was een hele beroemde DJ inderdaad. En die, die, die is heel bekend bij Zie je Zandvoort, wist je dat? Als zou je hem rijk maken. Nou, <laughs> moet je luisteren. <laughs> dat hij, was Willem toch? Ja, Willem ja. Bruijs toch? Ja. ja, ik heb geen idee jongen, wie het was. Nou, dat, dat, nou dat, ja, ik heb meteen kennis met hem gemaakt. Hij doet hier ook <laughs> een radioprogramma, nog meerdere radioprogramma's. hij, hij, is, hier... hij is van de nachtprogramma's? Ja. Ja. ja, maar dan luister ik nooit. Nee, nee. ik ook niet door Joop, maar. Je ja. moet u überhaupt toch bekennen dat ik weinig naar CFM luister hoor. Ik heb wel een paar voorkeurprogramma's. Dolly, noteer dus dan jij het via even. Ja. <laat> <coughs> nee, nee, nee, nee, niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Maar goed. Um, en, uh, in Bibi en de Zomer speelt een, uh, een Nederlands gitarist. En ja, die jongen doet toch wel lekker op die elite guitar. Ja? Dat was uh, dan de vrijdagavond. Ja? Op uh, zaterdag. Ja? Ja, toen begon eigenlijk. Uh, het rotskans uiteraard. toernooi uiteraard. Ja, ja, ja. Ik ben er, moet ik heel eerlijk zeggen, niet bij geweest... maar ik weet wel onder andere wie er gewonnen heeft... en wie dan ook de, de vind ik, meest precieze prijs heeft gewonnen... de Fair Play Club, de Robin Luiten Fair Play Club. Ja, daar zijn we de, toch wel benieuwd naar. Want we hebben het er zaterdag wel even over gehad met John Lemmens... die was ter ja, plekke. Ja, dat heb ik gehoord. En ja. uh, de stemming uh, was opperbest. Het eten, dat beloofde weer heel veel goeds en er ja, dat, waren teams dat, dat, dat, dat, uit binnen- en buitenland... Ja, correct. van heinde en verre, dus... Uh, en er stonden een, een legertent en andere tenten... en de Engelsen die waren heel chic in een hotel gegaan... <laughs> heb ik al uh, gehoord, <laughs> ja, dus... Nou, die hadden huisjes gehuurd bij... Uh, bij... Oh, oh ja, dat was het. Ja, ze hadden huisjes ja. gehuurd. Maar die hadden in, in ieder geval... Dat was jaar overigens, hoor. Oké, okay, nou doen ze goed, toch? Ja, ja, ja. ja, ja. We maken gewoon een vakantie wel. Maar hoe, hoe is het afgelopen? Vertel. Nou, ik, ik zal, zal ik eerst vertellen wie er gewonnen heeft? Ja, leuk. En dat komt vrij dichtbij uh, vandaan. Uit Oostzaan, OFC. Oh. Die heeft het gewonnen. De finale van uh, de Robin Hoods. En dat is het team dat is uh, vernoemd naar Robin Luiten. Ja. Dat hebben jullie ook gehoord zaterdag. heel ja. te vroeg overleden. Verleden, ja. Maar die Verkleed P-cup is naar hem vernoemd. Ja. En die werd zondagmiddag door zijn moeder uitgereikt. Ach, naar, wat mooi. Aan... aan Jos Baars. En Jos Baars um, is de, is de aanvoerder van Café 4. Hey. Café 4 heeft weer een fair play cup te pakken. Geweldig! Vorig jaar was dat tijdens het, uh, het uh, grote zaalvoetbaltoernooi. En nu in ieder geval bij een uh, pagonia toernooi. Wat goed! Helemaal goed. Ja. De kantine was stom voor. Het was koud. Het was echt heel ja. koud. Ik heb er ja. foto's gezien dat ze um, uh, opgesteld stonden in een doel voor, voor een foto te maken. En hadden ze gewoon een paar jassen aan. Ja, het was, was koud. Ja, ja maar dat, dat, dat hebben we zelf natuurlijk ook gemerkt. Die is veel buiten geweest. Ja. En ik heb dat gemerkt. Ja. En dan gaan we naar de zondag, ja. want zondag was de voorjaarsmarkt. Ja, zeker. En uh, nou, die was dus gezegend met een, uh, met een prachtig mooie zon. Het was niet echt warm. Maar daardoor gingen de mensen ook niet naar het strand. En ik, ik heb een paar foto's gemaakt ja. van een, een, een, een kerkstraat bijvoorbeeld. Daar kon je over de hoofden lopen. Echt waar? Was gigantisch. ja Geweldig. Het was druk. We hebben ook uh, diverse, diverse telefoontjes gekregen van mensen met klachten. Die allemaal hoofdpijn hebben gekregen. De volgende dag. <lacht> <lacht> <Schil>. <lacht> nou ja, dat <lacht> is helemaal niet opgehoord hoor. Dat was wistvol gewaarschuwd. kan over je hoofd gelopen worden. <lacht> nou goed, oké. Okay. Maar dat, dat was dus het geval. En uh, ja. <lacht> ja, eigenlijk. Wat het meeste mensen trok, dat was toch uh, de Sergeant Wilson uh, uh, ja. uh, Army Show. Ja. En, maar dat, dat gebeurt elk jaar eigenlijk. Dat, dat die, die show die. Uh, ja, die trekt toch mensen. Het is lekker gezellige muziek. Ja. ziet er goed uit. Ja. Uh, uh, ja Het is een beetje een, een sechant uh, uh, die wat denkt te vertellen te hebben. Nou, bij ons had een sechant dus, sechant dus niets te vertellen. <laughs> maar goed, dat is uh, heel lang geleden. Ja. Um, uh, ja, goed, maar die voorjaarsmarkt was dus goed bezocht. Ja, en, uh, fijn. Helaas, tijdens die, uh, ik, ik weet niet of het daardoor komt, tijdens die voorjaarsmarkt, en door het toch het mooie weer, ja. uh, was het bij uh, klassieke concerts, waar dus, uh, het saxofoonorkest uh, optrad, was ja. het niet druk. Uh, er zaten misschien 50 man, en, en, maar het was heel ja. apart. Ik wist niet wat ik hoorde. Het waren uh, vijf, zes verschillende soorten saxofoons. Veertien ja. bespelers. Ja. En een heel gedreven uh, dirigent, Johan van der Linden. Ja. Die zelf in de Nederlands Blazers anders speelt. Dus is ook ja. niet de eerste, de beste. Zeker. En die had een heleboel uh, uh, klassieke stukken bewerkt voor zijn orkest. Het klonk uitstekend, echt waar. Uh, er staat moderne muziek tussen... Daar houd ik niet van, dat weten jullie, maar dit was goed te, te pruimen, zoals ik dat eigenlijk wilde zeggen. Het, ja. het klonk goed. Het is een heel apart geluid. Veertien van die diverse saxofoons door elkaar heen. Je, je herkent eigenlijk niet eens meer een saxofoon. Je weet dat het er veertien zijn. zit verder geen sectie bij, helemaal niks. Dus, Charles, niks voor jou helaas. Oh. Maar het is, ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar het klonk heel erg goed. En voor mij mogen ze gewoon weer een keer terugkomen, hoor. was geweldig. Nou, dan moeten we misschien uh, uh, voortaan wat meer aandacht eraan besteden. Want ja, ik had zelf ook eigenlijk zoiets hoor, weet je. Uh, je, je hebt classic concerts, dan ga je er dan vanuit... dat je mooie klassieke muziek te horen krijgt. En dat gaat in je, in je hersenkamer... Gewoon niet ja. uh, samen met, met dat soort blaasinstrumenten. Nou ja, weet je, de dat, krant die, uh, die ja. schenkt er in ieder geval altijd van de dan ja. En ook na afloop komt er een recensie in de krant. Jawel, dat maar dat, je, dat we misschien iets uh, laten horen als radio zijnde, weet je wel? Oh ja, ja, ja, ja, dat dat ja, ja, mensen ja. een beetje een idee hebben van dat dat ook heel erg mooi kan zijn. Ja, het, het, het was ook echt... Heel apart, echt verschrikkelijk ja. apart. En ik was blij dat ik dat ik hem naartoe mocht en een licentie ja. mag schrijven. Daar ben ik overigens nu mee bezig. Maar dat is weer, <laughs> dat is privé. Ja. En, en dus het was grauwig. Ik, nou, moest niet, uh, helaas, ik kon niet tot het einde blijven, want ik moest om, uh, om kwart over vier weer bij uh, Lassa zijn. En daar trad uh, ja, de, uh, Martijn Schok op en daar ben ik een ontzettende grote fan van. Maar, maar nog even, hè, want er werd niet gezongen hè, daar, uh, uh, bij die, bij die uh, blaasinstrumenten. Nee. Dus je hoeft er niet voor het zingen de kerk uit. Je bent gewoon de kerk nee. uitgelopen. ja. Oké, okay. nee, dan... Uh, even nou, van het toch. Dat doe je toch. Mevrouw <laughs> nou, ja. <Nee, laughs> nou, Oké, okay, we uh, zitten ja. bij Strandtent 18. Ja, <laughs> ja, ja dat daar, daar ja. trapt uh, Martijn Schok op. En ja, ja. Het, is, het is een fenomeen, die man. Ja. Het is ongelooflijk. Ik, ik, uh, als ik hem ga vergelijken met uh, Rob Hoeken bijvoorbeeld... En, ja. Ja, Bekker, Ja, dan stijkt hij toch met kopperschouders boven die andere twee uit. Terwijl dat toch ook niet de eerste de beste waren. Was Zeker heerlijk. niet, nee. En uh, hij had een, uh, een quintet, uh, was dus onderdeel van een quintet. Met uh, ja. onder andere... Uh, Menno uh, Oosterhuizen, geloof ik, hè? Vervenendaal. Ven oh ja, Menno Venendaal. ja. En uh, meneer uh, Groenendaal. Ja. Dat was, uh, ja, heerlijke muziek. Ja. Gelukkig. En oh. uh, ja, ik... Dan vind ik toch dat er te weinig weer mensen zaten. Ik blijf daarop hameren. Ik vind ja. dat dit soort dingen veel beter bezocht moet gaan worden. Ja. En wat er zat, dat was eigenlijk... Uh, een, laat ik het zo zeggen, een hoog grijs gehalte had het. Ja, ja. ja. Uh, dus uh, veel grijze haren, liefhebbers, kennis. Nee. Ja, en het, het was een, een schitterend uh, optreden. En uh, ja, ook hij mag van mij uh, graag iedere week optreden. Dan maar één keer in, in een jaar. Hij ja, ja, is nog dat... eerder geweest... Joop, dat ja, komt zo. toch een beetje. Dat, dat, iets met muzikanten te maken, dat grijze haar. Want mijn vader viel er al. Als ik ging oefenen met drummen... dan zei hij: joh, joh, je bent zak met grijze haren. Ja, maar ik heb het over, ik heb het, over, over het publiek. Ja, ja. ja, ja. Hey, hey Joop, maar die, die Martin, Martin Schok heet hij? Uh, Martijn Schok. Martijn Schok, is het Boogie Boogie? Ja, het, boegie boegie? Ja, het is een Boogie Boogie ja. muziek. Oké. Okay, Boogie en Blues, blues? speelt hij. Blues hij ook toch? Ja. ja. ja. Hij, speelt, uh, hij wordt ook veel gevraagd in buitenlandse uh, festivals. Wordt hij heel veel gevraagd. Hij heeft over de hele wereld opgetreden. Ongelooflijk. Van Japan tot aan uh, de Verenigde Arabische Repub uh, Emiraten. En van uh, Amerika tot Duitsland, Frankrijk, België. Noem maar op. Heel Europa is hij door geweest. Ja. Die jongen treedt echt heel veel op. En die is ook een veel gevraagd artiest. Joop, was dat toevallig ook degene die toen uh, een keer met het Americana meegespeeld heeft, of niet? Of was dat iemand anders? Daar was jij nee, geloof ik was, ook bij. Nee, dat was Martijn Schok was dat. Die, die was ah, er in eigenlijk. Die heb ik dus toen gezien, ja. Nou echt. Ja. Mijn ogen konden zijn vingers niet bijhouden. Ja, Dit man normaal. is niet normaal. Dat is, ja, ja. dat is echt niet gewoon zoals die man speelt. Ja. En hij doet weinig met het pedalen, maar dat, ja. dat, dat is de charme van zijn muziek. Ja, ja, ja. geweldige muziek. Ja. Echt. ja, daar kan ik Echt. alleen maar met dus je eens zijn. Dat was ook genieten. Ja, Echt heerlijk. Nou, dus je hebt mooie dingen meegemaakt het weekend. Ja, en en, en dan, heb je daarna uh, nog iets gezien, gehoord? Nou, ik wil alleen nog even zeggen dat ja. vanavond in ieder geval uh, het zwaalvoetbal weer doorgaat. Oh. Uh, ik ben er afgelopen week niet bij geweest, maar deze week gaan er we weer uh, wat foto's maken en uh, een slagje maken. Dus dat komt weer in de krant. Dat gaat vanavond weer door. Dat is tot en met vrijdag, elke avond vanaf uh, half acht. Uh, en dan vier wedstrijden. En dat is dan vier keer, uh, uh, even, even nadenken, uh, 25 minuten. Iets in ja. die geest. Vier ja. keer vijf, twee keer 25. Okay. Twee keer 50 minuten. En dat, uh, dat is dan in de Korffersporthal. Okay. En um, daar doen er 24 teams mee aan dat zaalvoetbaltoernooi, wat wij dan vroeger eigenlijk noemen, en misschien nog wel het grote zaalvoetbaltoernooi, want daar kwamen teams uit Amsterdam met de topspelers van Ajax, die speelden gewoon in de oude sporthal, in de oude Pelikaansporthal, ja. waar nu dus die, die nieuwe uh, wijk staat. Ja. ja. Uh, dat dat is, is eigenlijk het weekend wat ik heb gehad. En, uh, en dat is wat ik eigenlijk wilde uh, vermelden. Hé, hey, nou, mag, mag ik jou ja. nog vragen? Die, die Leger-show, hè? die Army-show, hè? Ja. Wat, wat hield dat nou precies in? Was dat een soort devilee of zo? Wat was dat nee, nou? Nee nee nee, um, dat is dan uh, een, een man die heeft een groep verzameld en die, die ja, of ze playbacken, dat durf ik niet te zeggen. Die drie uh, vrouwen die zijn er toch? Heel, heel, heel, sorry? Die drie namen, vrouwen ja. toch? Uh, ja ja. Ja, die uh, twee, doen de Andrews. Sorry, en zijn vrouw, maar die zingt dan ook mee. Ja. En die, uh, die zingen uh, muziek uh, van uh, uit de tweede wereld vlak daarna. En nou, je kent die muziek wel ongetwijfeld. Ja, van de Andrew Sisters toch, heel veel? Ook, uh, ja. van alles en nog wat, maar ja. allemaal uit die tijd ja. eigenlijk. Ze zijn aangekleed als uh, uh, damesoldaten. En hij is dan uh, sergeant met uh, zijn stokje onder zijn arm. Uh, die, uh, ja. ja, daar komt hij hoor. Ja, ja, <laughs> ja, dat is natuurlijk... Dat is uh, een bekende begin-to-tune en... Uh, ja. Je weet welke muziek ik bedoel. Ja, ja. we gaan hem maar meteen doordraaien, denk ik. Ja, goed En Joop, wij danken jou weer ja. uh, voor jouw inzet. Hartstikke ja. bedankt. Hartstikke en mogen we je volgende week weer bellen? Ja, natuurlijk. Ik heb het alleen wat korter gehouden dan de vorige keer. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, Joop maakt allemaal niks uit. We vinden het gezellig. Dus, uh, Zo ik zou... is dat. Hou de bal in de ploeg. Gezelligheid kent geen tijd, toch Joop? Ja, ja. Dat is mijn idee. Zo uh, is ik, het. Heb, ik heb alleen één eis Joop. Volgende keer als je in de uitzending komt, mooi weer meebrengen hoor. Ja, ja, ik doe mijn ja, best. Oké. Okay. Het is nog droog volgens mij althans hier. Ja, ja. Ja, ja. ja, gelukkig wel. Maar ja, vanmiddag uh, uh, uh, zou het toch wel gaan regenen. Waarschijnlijk met onweer. Ja. Maar daar ja, ga ik straks meer ik, over ik, vertellen. En winst, winkelachtvrijbezit. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, ja. Nou, ja. Van de zomer, wat er goed voor een mooi weer. Zo is maar het. het hè? Wat vandaag oh, valt, goed. het valt van de zomer niet. Ik wens jullie nog een prettige uitzending verder voor Dank de Dank je wel. En ik spreek jullie volgende week. Of Sowieso. Het waarschijnlijk nog wel eerder, denk ik. Ja, waarschijnlijk wel. <laughs> Hou Dag joh, werk ik ze Dock nog. Weer. Doei. Jo, dag. And when he plays, he makes the company jump A to the bar. He's a boogie-woogie bugle boy of Company B. Do-do-do-do-da-da, do-do-da-da, do do he blows it A to the bar. He can't blow a note if the bass and guitar isn't with him. the company jumps when he plays Reveille. He's a boogie-woogie bugle boy of Company B. Ja, zo snel gaan die paar uurtjes voorbij. Het zijn weer half twee. Ik ga Dolly weer tot de orde roepen. Het regionaal nieuws luisteraars bij 7. Luisteraars, daar volgt nu een update van het regionale nieuws van 18 mei 2015. De afgelopen jaren heeft er in de zomer een kermis op het Badhuisplein en Boulevard de Favosje gestaan. Een aantal omwonenden hebben overlast ondervonden en hun onvrede geuit over de kermis. En naar aanleiding daarvan heeft de gemeente omwonenden uitgenodigd om samen met de exploitant VVV Zandvoort en de gemeente mee te denken om tot een goede oplossing voor iedereen te komen. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het volgende. Van 19 juli tot en met 9 augustus 2015... vindt het Kids Fun Park een kleinschalig attractiepark op het Badhuisplein plaats. Het nieuwe evenement vervangt de kermis die de afgelopen jaren... op het Badhuisplein en de Boulevard de Vavosje heeft gestaan. Het college van BMW heeft onlangs besloten om het evenement bij wijze van proef in 2015 toe te staan. Bij een botsing tussen een auto en een scooter... zijn gisteravond in Haarlem twee personen gewond geraakt. Een auto die over de Kamperlaan reed... wilde rechtsaf de Vliegorgstraat inrijden... maar er zag daarbij een scooter op het fietspad over het hoofd. Een botsing was het gevolgd... en daarbij raakten de twee vrouwen op de scooter... Hart ten val. De slachtoffers zijn eerst op straat geholpen aan hun verwondingen... en even later per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 69-jarige Genoveva Alvarez Rodriguez uit Heemskerk... wordt sinds gisteren vermist. De vrouw is lopend van huis vertrokken en daarna niet meer gezien. De vrouw is 1,60 meter lang en heeft bruin haar en bruine ogen. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een korte zwartgekleurde jas, een broek in de kleuren donkerpaars en blauw... en een blauw vliesvest met een felroze ritsluiting. Ze liep op witte instapklompen. Omdat Genoveva de ziekte diabetes heeft, heeft ze regelmatig medicijnen nodig. Het is niet bekend of ze deze bij zich heeft... Wie informatie heeft over de vrouw, wordt verzocht, verzocht contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0800 6070. De politie Haarlem heeft tussen zondagmiddag en vanochtend acht inbrekers aangehouden in Haarlem. Eén van hen werd gevonden door een politiehond en vier anderen werden gepakt na een achtervolging. Formeel werden de mannen aangehouden omdat ze inbrekerswerktuigen zoals schroevendraaiers en boren bij zich hadden, maar de politie gaat ervan uit dat ze wilden inbreken. Vier Amsterdammers werden rond half vier vanochtend aangehouden in de buurt van het Leidseplein. Eén van hen had zich verstopt aan het Bischop bottemanplein maar werd gevonden door de politiehond. En hij verzette zich. Ja, En toen heeft de politiehond hem gebeten. Agenten zagen de vier voor het eerst toen ze op de Tempelierstraat reden. Ze controleerden de auto, maar het wantrouwen bleef. Ze besloten de auto te volgen. Bij het Leidseplein stapten de mannen uit en keken naar de huizen. En toen ze de agenten zagen, sprongen ze in de auto en wilden wegrijden. Alle uitgangen waren echter al geblokkeerd door politieauto's. Eén man kon aangehouden worden in de auto en de andere rende er vandoor. Twee werden achterhaald door agenten en de derde werd dus gevonden door de politiehond. De Amsterdammers van 21, 23 en 24 jaar die zitten vast. En twee mannen van 18 en 19 jaar uit Haarlem en Bennebroek werden zondagmiddag aangehouden in de Smedestraat. Surveillerende agenten lieten hun auto stoppen en ontdekten inbrekerswerktuigen in handschoen en handschoenen in de auto... De Bennebroeker had drie wikkels met harddrugs bij zich. Op last van justitie zijn ze inmiddels vrijgelaten. Na een achtervolging werden in de nacht van zondag op maandag... twee Haarlemmers aangehouden... die helemaal in het zwart waren gekleed... en inbrekerswerktuigen bij zich hadden. Agenten riepen op de Laan van Angers... dat de twee van 18 en 19 jaar moesten blijven staan... maar ze renden er vandoor. Die mannen zitten nog vast... Na bijna zes weken onderhandelen op het provinciehuis is er witte rook. VVD, D66, PVDA en CDA presenteren woensdag het coalitieakkoord. Het akkoord wordt gepresenteerd door de onderhandelaars... te weten Elisabeth Post van de VVD, Joke Geldhof van D66... Geert Talsma PVDA en Jaap Bond van CDA. Het is de verwachting dat zij ook alle vier weer terugkeren als gedeputeerde in het nieuwe college. Naar alle waarschijnlijkheid leveren VVD en D66 twee gedeputeerden, maar hierover is nog niets bekendgemaakt. Bij de VVD is Paul Sletterhaar gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Dit zou kunnen betekenen dat Kees Logge, VVD-voorzitter in de vorige Statenperiode, gedeputeerde wordt... Provinciale Staten kiezen het nieuwe college van gedeputeerde staten... in hun vergadering op 26 mei. Formateur Elisabeth Post zal tijdens de vergadering een toelichting geven... op het formatieproces waarna Provinciale Staten het coalitieakkoord bespreken. De nieuwe gedeputeerden geven op woensdag 27 mei van 4 tot 5 uur... via Twitter antwoord op vragen over hun plannen en hun ambities voor Noord-Holland. En tijdens deze chatsessie zal de hashtag nieuw GSNH worden gebruikt. Tot zover het regionale nieuws. Dan nu het weer bij ZFM Zandvoort. Ja, het weer, het weer... Daar hebben we het weer. Het wordt niks met het weer volgens mij vandaag. We krijgen te maken met het frontensysteem van depressie Diethelm. Het is daarom bewolkt en vanmiddag gaat het enige tijd regenen. De wind waait uit het zuidwesten en is krachtig aan zee. Windkracht 5 tot 6 en de temperatuur blijft te laag voor de tijd van het jaar. En stijgt maar naar een ampele graad of 14. Vanavond regent het nog enige tijd, komende nacht gaan er enkele buien vallen... en de zuidwestenwind neemt vanavond tijdelijk in kracht af... en de temperatuur gaat dalen naar ongeveer 9 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, maar het draait ook om buien... en bij die buien is onweer mogelijk. De zuidwestenwind is weer toegenomen naar krachtig tot hard aan zee... windkracht 5 tot 7 en de temperatuur stijgt naar 13 graden aan zee... en 14 elders in de regio. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Ja, Dolly, uh, je had het net over uh, Witter ook, hè? Uh, college onderhandelingen die. Uh, ja. positief resultaten hebben opgeleverd. Ja, blijkbaar. Nou, komt weer in je ja. ogen. Kom, kom ook weer in je ogen terecht, allemaal. Ja, hè? Ja. Nee. ja Ja, niks dat er onderhandelingen zijn bij het gemeentecollege eh, natuurlijk. Maar ja, al die rook in je ogen. Uh, eens even kijken, we hadden geen oproepjes vandaag geloof ik. Hè? Uh, nee, die, die waren ook eigenlijk voor dinsdagprogramma. Ja, oh, ja, okay. oh, ja, oproepjes mogen eigenlijk altijd. Nee, maar ik heb, ik heb geen oproepjes binnengekregen. Ik ja, ga net vandaag. zeggen, want als je nou vandaag je kat bent kwijtgeraakt, dan. Uh, je moet wachten tot dinsdag tot de oproepje komt. Dan ben je te laat. Dan is je al nee. <lacht> nee, ik ja, maar, duif lul je nou allemaal uit je nek, jongen. Nou ja, goed. Moet dus, dat is een kunst op zich, hoor. Uit je, je nek kletsen. Ja. Heb jij dat wel eens geprobeerd? Moet je het proberen. Ik vind buikspreken al zo moeilijk. <lacht> ja. God, wat staan uit mijn nek. Ja. ja. Nou, eens even kijken, hoor. Nou, we ben meteen helemaal de kluts kwijt, natuurlijk. De kluts lag ik zag hem net nog... Uh, ja, in de keuken heen. lag je de kluts. Ja. Ja. Nou, euh, euh, ach, een stukje Dixieland. Hou je even een Dixieland? Oh, ja, leuk. Heel leuk, ja, ja. En dit is natuurlijk de Dutch Swing College Band. eens bent. Um, kijk eens even op mijn klokje. Nou, we weer nog een kwartier te gaan. Had jij nog verzoekjes door? Ik zeg van, nou... Duif, draai dit of draai dat eens even. Dan zoek ik die zo voor je op natuurlijk. dat spreekt. Me natuurlijk nee, er, wat raar. Er heeft helemaal niemand iets gevraagd of gebeld. Nee. Ik denk dat iedereen een uh, beetje uh, aan, thuis aan het rommelen is. Ja, en, een beetje zagrijdig uh, vanwege het sagarijn, weer. Zagrijdig. Ja, ja, ja het misschien het weer, uh, weer een keer omgedraaid in bed. Ik wil vandaag niet wakker worden. Ik blijf gewoon lekker onder mijn dekens. Ja. Ik weet het niet te dus erg Rustig, hè, ja. vandaag. Ja, nou, luisteraars, ja. heb ik ooit gezegd dat ik van je hou? Koentje Wouters, die zien dat, dan heb ik het natuurlijk over Clouseau. Have I told you lately that I love you? En dan de Nederlandstalige versie daarvan. Best wel mooi gedaan trouwens. Luister maar. Heb ik ooit gezegd dat ik je lief heb? Heb ik ooit gezegd jij bent een vrouw?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 6.9, daar bent u al afgestemd, dat is maar goed ook, want uh, dan krijgt u automatisch IFM's antwoord. En we zijn zo blij met uw luisteraars, toch Dolly? Ja, natuurlijk, zonder de luisteraars, dan uh, hoefden wij hier niet te gaan zitten, ja, toch? Ja, we kunnen ook naar elkaar luisteren natuurlijk. Ja, dat doen we toch altijd al? <laughs> oh, we zijn zulke fijne collega's van elkaar. Hé, hey, luister maar, ja. maar... maar uh, ja, ik zie, ik luister weer, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Kijk, uh, of het nou weer is of geen weer, muziek zit altijd in de lucht. Dat is waar. Toch? Ja. En dat uh, is leuk, dan nou heb ik een, een heel oud nummer opgezocht. Een beetje ja. uit de tijd van, uh, dat mijn ouders ook muziek draaiden. Ja. Een beetje sentimenteel, ga maar terug. Ja. Hij was leuk, Katerina van Lente, ken je die? Ja, natuurlijk. Ja, mooi hoor. Muziek, liefde in de lucht. Ik spreek diesen heimlichen Zauber, den man einmal erlebt en dan nie vergisst. Musik liegt in de lucht, wenn du durch meine Träume. En een lied klingt in mir en klingt wakker. klingt wie ein Akkord weiter in dem Herzen fort Musik, Musik liegt in, in der Luft selbst wenn, wenn du in meiner Nähe bist, bist. und ich spüre diesen Hals. Zauber, den man einmal erlebt und dann nie vergisst. Musik liegt in der Luft. Wenn du durch meine Träume gehst und ein Lied klingt in mir und klingt bei linked by. Ja, we hebben nog maar twee minuten om muziek de lucht te sturen, luisteraars. Want dat is wel weer om. Uh, twee, twee uur lang hem uh, lunch en morgen ben ik hier. Ik heb mijn leiderijs verlaten. Want <laughs> dit is Dolly en het strandje. Geen strandje, strandjut, Dolly? Nou, dat heb ik vroeger al zoveel gedaan met mijn vader. Echt waar? Ja. En heb je wel eens wat moois gevonden dat je zegt van nou, Ja, wij oh. hebben een keer een dinky-toy gevonden. Nee, een dinky gevonden. Een wat? Een dinky. Geen toy. Nee, ik zei per ongeluk Dinky Toy. Nee, een Dinky, zo'n zo overlevingstent. Oh. En daar zat van alles in, in die randen van die, uh, van die tent. Het was zo'n bootje met een dakje erop. Mm -hmm. En daar uh, er zat zeebeschuit in en allerlei overlevingsmiddelen en dergelijke. Nou, dat was avontuur, man. Hé, hey, maar was dat vacuüm verpakt? Kon je dat ook nog nuttigen? Ja. Ja, ja, ja. ja, we hebben oh. het ook geproefd. Ik vond het niet te kanen, maar goed. <laughs> <laughs> je vond het natuurlijk allemaal spannend. Ja, nee, en, en, en uh, hout hè, sprokkelde we altijd veel voor de kachel. We had ook wel eens uh, geld gevonden. Geld, daar ben ik toch wel heel over hoe jij ja. zo rijk komt eigenlijk. Ja. Want... Die komt hier met een Bentley voor. dan denk ik van nou, Dolly, waar komt dat vandaan? Ja, wat ben je toch erg, hè? <laughs> dat is zeker weer voor je volgende liedje. Nee, hoor. Nee, nee dat nee, niet. Ik kom nee. gewoon in mijn pandaatje. Nou ja, hoor. ik heb nog wat blauwe diamanten heb ik klaarstaan. Ja, maar, jij? maar die kan ik, kan ik maar een half minuutje nog draaien. Dat geeft geef er niet. Voorbij. Altijd leuk. Meneer Mas, ga luisteren. dank ja. voor het luisteren. Ik ben er morgen weer met uh, twee uur 7 en lunch. Tot morgen. Dag. Dag, dag.